Het is middernacht, het begin van vrijdag 21 januari. Jeroen Tjepkma met het NOS Journaal. Sigaretten worden per 1 maart flink duurder. Marktleider Philip Morris verhoogt de prijzen van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Een belangrijke reden is de accijnsverhoging op rookwaar met 27 cent per pakje. De verwachting is dat ook de andere sigarettenfabrikanten hun prijzen zullen verhogen.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 SP-leider Roemer is kwaad op de studentenbonden... omdat hij morgen niet mag spreken op het Malieveld in Den Haag. Studenten protesteren daar tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De SP neemt morgen al deel aan een forumdiscussie. En elke partij mag van de organisatie maar aan één onderdeel meedoen. PvdA-leider Cohen en D66-voorman Pechtold spreken wel op het Malieveld. In het noordoosten van Amerika zijn bij een grote actie tegen de maffia... meer dan 130 mensen opgepakt. Een aantal wordt verdacht van moord en afpersing...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 Goedenacht. Welkom in Casaluna. Gisteren en vandaag werd in Zwolle biovak 2011 gehouden. De vakbeurs voor duurzame landbouw, natuur, voedselkwaliteit en ondernemers met smaak. En dat laatste lijkt er wel speciaal aan toegevoegd te zijn voor mijn gast. Hij groeide op in Wassenaar, studeerde bedrijfskunde in Groningen. Hij werkte lang bij Ahold en gaf een droombaan. Territoriummanager van Manhattan. U weet wel dat spannende stukje New York op om zijn eigen droom te laten uitkomen. Een overdekte versmarkt met echt verse spullen... onder de naam markt met een Q. Welkom Amsterdammer van het jaar 2010. Querijn Bolle. Dankjewel. Ja, een goede introductie, hè? Ja, ja, We weten alles ik, van je. Ja, ja, ja, nee. Even dat hele kleine aanleiding om jou te vragen hier vandaag. De biovak in Zwolle. Ben je geweest? Ik ben helaas niet geweest. Het lukte me niet. Maar er zijn wel uh, mensen van ons uh, geweest. Dus uh, ik, ben, uh, ik krijg morgen verslag van wat er allemaal uh, te zien, te ruiken en te proeven was. Ja, maar da daar zijn de trends, hè? Ja, daar zijn, daar zijn trends. Het is in ieder geval een goede plek om, uh, om, om bij elkaar te komen. Alle mensen die iets doen in, uh, in de goede voeding. Uh, dus ik ben erg benieuwd wat er allemaal uh, gezegd en, uh, en uh, getoond werd. Er is al één ding naar je sms of getweet van... Uh... Er komt een uh, aardpeer met een vanillesmaak aan. Of wat, wat worden de trends? Nog niet, nog niet. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan niet helemaal zeggen wat, wat de trends worden. Maar ik ben wel blij uh, om te zien dat er steeds meer partijen zich begeven... op het duurzame gebied van de voedselproductie. En dat geeft ons weer de gelegenheid om met steeds meer boeren samen te werken... en die winkel uh, voller te krijgen. Okay, daar gaan we het uitgebreid over hebben straks. Eerst even naar dat, dat bijzondere kwalificatietje bij jouw naam. Amsterdammer van het jaar. Ja, dat, dat is, is wat. wel wat. Hè? Dus we willen eigenlijk even checken of dat terecht is. Um, wat zijn de drie woorden in het wapen van Amsterdam? Jeetje, dan vraag je me wat. Nou, daar, daar, daar ga ik om, die, die weet ik niet. Niet eens één? Een. Uh, ja, kijk, als je, als, je, als je het niet weet, dan... Uh, ik, dan ik geef je er één. Vastberaden. Nou, goed. Heldhaftig en barmhartig. Had ik moeten weten. Vergeet dat nooit meer. <laughs> Hoeveel bruggen telt de gemeente Amsterdam? Nou, dat zullen er wel een heleboel zijn. Uh, de gemeente Amsterdam. Wat een leuke vragen. Ik denk dat dat er zo'n tachtig uh, zo zijn. Tachtig bruggen? Ja. Dan hebben we net de Jordaan gehad, geloof ik. Oh. Het zijn er rond 1300. Top. En misschien dan als laatste toch nog een punt. Wanneer heeft Amsterdam stadsrechten gekregen? Dat moet ergens zijn geweest in uh, 1610. We dachten, laten we dat leuk laten echoen. Ook rond 1300. Waarom ben je wel uh, Amsterdammer <laughs> van het jaar geworden? Ja, Omdat ik heel goed in gokken ben. Nou, ja, ik vond het echt een beetje ernaast. Maar <laughs> ja, nee, dat bedoel ik. Wat, wat heb jij gegokt? Nee, uh, nee ik, dat was een grap. Nee, Ik ben Amsterdam van het jaar geworden waarschijnlijk uh, omdat wij uh, ja, dus twee winkels nu in Amsterdam uh, hebben staan. En uh, dat dat door veel mensen gewaardeerd wordt... en dat dat een, een, een leuke en duurzame vernieuwing aan de stad is. is ja. uh, vandaar dat ik genomineerd werd. Een bijzondere toevoeging. En gewonnen, tot je grote verbazing heb ik begrepen. Ja, nou ja, de, als je de andere uh, no genomineerden zag... dan was het een heel mooi lijstje van allemaal leuke mensen... die iets uh, moois voor de stad deden. Dus uh, ja, dan is het wel bijzonder dat je als winnaar uit de bus komt. Ja, dat was dat zeker zo. Je had echt een goede competitie en je hebt gewonnen. en dat, Ook heel terecht vind ik overigens hoor.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 Ja, een mooie vraag. Wat heb je voor het laatst gekookt? Nou, dat was... Uh, hoe laat is het nu? Het is twaalf uur, dus dat is een uurtje of uh, drie uh, geleden geweest. Drie, uh, drieënhalf. Je hebt daadwerkelijk vandaag gekookt? Ik heb daadwerkelijk vandaag gekookt. En wat is het geworden? Uh, het, waren, het was een, uh, een, een, een klein duurzaam biefstukje met uh, uh, biologische aardappelen. En uh, ook nog eens biologische roekela. met biologische kaas. Ja, en, uh, een biologisch plastic bord met... Uh, ja, dat, dat net niet, maar nou, zo, dat was het eigenlijk een ja, ja Simpel, maar heel lekker. Ik heb in de kantine gegeten bij AKN. Het was, die was dicht ja. in een hoekje. Uh, bedorven aardappels mm. met opgedroogde kip en spinazie flats. heb niet zelf klaargemaakt. <laughs> maar wel gisteren een hele mooie noedelmaaltijd. Ook met alleen maar duurzame dingen. Dat, dat vind ik ook <laughs> heel belangrijk. Zullen we even teruggaan naar het begin? Ja, nou, joh, ik wil wel een mooi portret schetsen van. van hoe het komt dat iemand die, want dat heb ik in mijn inleiding verteld, een droombaan heeft bij AHOLD. op het punt komt om te zeggen: Ik ga, ik ga een, een hele andere droom najagen. We beginnen in Wassenaar. Daar ben je geboren? Ja, dat klopt. En gewoon tot je? Totdat ik uh, school uh, verliet uh, en uh, in Groningen ging studeren. Dus uh -huh. dat was op mijn uh, 18e jaar, geloof ik. Kan, kan je die 18 jaar even beschrijven? Woonde je in een enorm luxe huis. Een gigantisch huis. Nee, dat, uh, dat viel allemaal mee. Maar ik heb het, uh, ik heb het nooit uh, slecht gehad. Maar uh, ja, ik woonde daar... Um, ik, ik, ben, ik ben één keer verhuisd naar een andere straat. Dus ik ben uh, niet heel ver gekomen in de eerste 18 jaar. Maar ging je er op vooruit of op achteruit die fase? Ik ging er iets op vooruit. Oké, okay, dat is ik ging dan iets dan nog vooruit. positief, ja. ja. ja. En ik uh, heb daar een, een, een hele leuke tijd gehad. En, uh, maar ik dacht wel, uh, in ieder geval toen ik ging studeren... laat ik maar zo ver mogelijk weg uh, hier vandaan gaan binnen Nederland... Mm -hmm. En kwam in Groningen terecht. Waarom, waarom dacht je dat? Van, ik moet daar zo ver mogelijk weg. Nou, is is ja, je in dacht... wat voor een resort je eigenlijk opgroeide? Uh, nou, het, het valt wel mee hoor. Maar, uh, maar ik, ik denk dat, dat, dat het dat daarna het zeker mijn ogen heeft geopend. Door gewoon veel meer te zien. En met uh, ja, gewoon heel veel andere mensen in contact te komen. Van allerlei hoeken en gaten van de wereld. Ja. En uh, ja, dat, dat inspireerde me toch een stuk meer dan uh, alleen maar de C-mold uh, wat ik uh, gewend was vanuit uh, de, de buurt waar ik opgroeide. Mm -hmm. In Groningen niet meteen weer bij een degelijke studentenvereniging ja dat, dat, dat wel dat ja, ja, ja dat doe je als uh, inderdaad als, uh, als als als uh, school uh, overgaat dus. ja, oh, ja ja <lacht> ja nee dat, uh, dat, dat dan weer wel maar, uh, ja, uh, maar ik denk dat uh, vanaf dat moment ik ook weer verder ben gegaan om uh, mijn horizon uh, te verbreden ja, maar het is nog lang in jouw hoofd uh, geweest hè? want als ik als ik dat zo hoor was er naar Groningen Studentenkorps... Uh, nog even tussendoor een baantje, daarna a-holdt. meteen eigenlijk vis in het water... en dan word je een uh, beetje de baas van Manhattan. Dat klinkt als een, als een droomstart van een leven. Ja, dat, is niet, dat zo is niet helemaal gegaan. Omdat ik in mijn studententijd eigenlijk al een bedrijf was gestart... samen met een vriend van mij. Uh, ook juist om, uh, om, om gewoon weer eens wat anders te doen... dan alleen maar uh, hè, de gebaande paden. En dat was eigenlijk uh, ontzettend leuk. En dat, dat inspireerde me ook heel erg. Dat ging eigenlijk heel goed. En toen wilde ik eigenlijk weer een nieuw bedrijf starten. Uh, en op dat moment kwam Aholt ook om de hoek. En die zeiden van, uh, zou je het niet leuk vinden om bij ons uh, te komen? Toen dacht ik, ja, als ik nou een keer bij een groot bedrijf uh, ga kijken, dan maar Aholt. Dat was in die tijd een van de meest ondernemende bedrijven van, uh, van Nederland. Mm -hmm. En uh, ja, daar, daar had ik het eigenlijk zo goed dat ik daar nog even bleef uh, plakken. Was er nog een soort angst om helemaal voor jezelf te gaan? Dat je toch nee. ja gezegd hebt? Want nee, totaal Want was niet. al een beetje voor jezelf bezig. Waarom zou je dat doen? Omdat ik dat bedrijf uh, uh, verkocht had. En uh, omdat het toch niet helemaal was ook wat, ik, uh, wat ik wilde. En uh, nee, ik, ik, had dat, ik, ik stond echt op een, op een splitsing en ik had dat allebei kunnen doen. Het kwartje had beide kanten op kunnen vallen. Ja. Toen Manhattan, de, de droom voor iedere Nederlandse jongen met ondernemingszin, denk ik. Ja. En daar heb je twee of drie jaar gezeten. Ja, dat klopt. Maar daarvoor zat ik nog uh, op andere plekken bij Ahold En op een gegeven moment... Uh, uh, ja, wilde ik uh, in ieder geval uh, die kant op en kon ik een uh, baan krijgen inderdaad als sales manager voor het bedrijf uh, Food Service. En uh, dat betekende eigenlijk dat ik elke dag op mijn fiets uh, door Manhattan ging uh, met een oortje van mijn telefoon uh, in, me, in mijn oor. En, uh, en een laptop op mijn rug. En daar uh, langs allerlei restaurants, hotels en uh, ik weet niet wat uh, ging de hele dag. En dat was, uh, ja, was, was weer wat anders. Het was een coole job, zeg maar. Ja, dat was een coole job, ja. ja dat vond maar ik ook een leuk. job waar dan meteen een, een horizon aan zit. Dat je zegt, nou, zo lang is dat leuk en dan niet meer. Uh, ja, omdat het me intellectueel niet heel erg uitdaagde. Dus het was echt een baan waarin je heel veel... Uh, ja, je bent eigenlijk alleen maar de hele dag eten aan het verkopen aan uh, chefs... die uh, in bijna onverstaanbaar Engels en allemaal vakjargon... Uh, Pols en Tsjechisch en... Uh, nou, Chinees vooral en uh, <lacht> dingen, dingen naar je hoofd slingeren. En, uh, maar dat was wel uh, heel leuk en, en leerzaam. Uh, maar ik had ook wel tijd om uh, gewoon na te denken... van uh, wat is er nu uh, nog meer in mijn leven? En, uh, dus op die fiets in Manhattan is eigenlijk die droom ontstaan? Ja, dat klopt inderdaad. En dat was ook de tijd dat ik aan het nadenken was... überhaupt over wat we hier aan het doen waren. Ik, uh, ik verkocht daar de grootste troep. Eh, en stond gewoon niet achter dat hele businessmodel van, uh, van supermarkten en foodservicebedrijven. Maar, maar en... Wat, wat bedoel je precies met wat we hier aan het doen zijn en ik verkoop troep? Nou, uh, wat ik daarmee bedoelde is dat... Uh, uh, kijk, die, die, die, die, die, die markt is inmiddels gedomineerd door grote supermarktbedrijven en grote voedselproducenten. En er zijn nu... Consumenten die willen eigenlijk weer terug naar het echte eten en, en gewoon normaal geproduceerd eten. En de mensen die dat nog maken, die producenten die komen niet meer aan bod bij die grote supermarkten. Dus nee, om, om je even te onderbreken, ja. jij zat op die fiets ja. nou, en even jij, een voorbeeld. jij verkocht dingen ja. van een supermarktconcern waarvan wij in Nederland zeggen. Dat is toch eigenlijk, het is hier de marktleider en ja. toch een enorm gerespecteerd bedrijf. Ja. Dus ook in de steeds. Ja, dat zijn echt totaal andere bedrijven. Het is, het is dus dat de kwaliteit er... van Albert Heijn in Nederland is aanmerkelijk beter dan dat van food services. Nou, het gaat mij meer om de systematiek die erachter zit, die niet meer deugt. Maar troep uh, is een groot woord, hè? Nou, dat zou ik je wel... Ja, ja, maar ik dat ben niet wat het ja. troepen okay, gaat. Oké, nou, nou, laat ik een voorbeeld geven. Ja. Ik, uh, ik verkocht uh, bijvoorbeeld chicken fingers uh, aan uh, hotels... Maar dat, ik verkocht meer eten aan hotels voor het personeel wat in de kelder werkte... dan voor de gasten in het uh, ding. In, want in de gasten die, die, die wilden goede kwaliteit. Nou, daar verkochten wij al, uh, al te weinig van. Dus ik mocht, moest chicken fingers verkopen. En dan kreeg ik food brokers met mij mee. En die kwamen, werden door die grote producenten werden die, uh, werden die, uh, meegestuurd. En die zeiden tegen mij, ze noemden mij Q... want ze konden mijn naam niet uitspreken, en zeiden Q... Uh, van elke doos die jij deze week uh, verkoopt... van onze Chicken Fingers krijg jij 5 dollar in je zak. En ik verkocht wel honderden dozen in de week aan dus al, die, uh, al die hotels. Dus als ik alleen achter die dollars was aangelopen... dan had ik heel veel geld kunnen verdienen. Maar jij wist dus dat, dat die Chicken Fingers van een derde rangsoort... Ja dat Nooit dat, daglichtziende stupperkippen ja, waren. Als er al kip in zat. En, ja, ja. Eh, eh, en dan was het nog. Eh, en de, eh, ondertussen had ik ook het boek Fast Food Nation van Eric Schlosser gelezen. En dat was een heel uh, fascinerend boek. En daarin um, ja, daarin zag je ook. Uh, het, dat was een soort van openbaring van, van hoe dat hele systeem nou werkte. En ik werkte met al die bedrijven die in dat boek werden beschreven. En toen dacht ik, ja dit ga ik gewoon niet uh, heel veel langer doen. Dat boek was echt de druppel dat jij dacht... Ja, ik was, ben was medeschuldig mij... aan dat hopeloze systeem. Ja, ja dat, dat gaf mij uh, ja, een soort van duwtje uh, nog extra van... Kijk, kijk, zo zit het nou echt. En dat was een heel goed en zorgvuldig onderzoek... wat daar beschreven wordt. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dit klopt niet. En, uh, en uh, ik werd geïnspireerd ook door het feit... dat het gewoon beter zou kunnen. Hoe komt het dat jij dat leest... dat je weet dat je het fout aan het doen bent... en dat jij daarna handelt, terwijl... Ik denk, honderden of duizenden mensen, misschien zelfs die nu luisteren... weten ook dat ze in banen zitten waar ze dingen doen die eigenlijk niet goed zijn. En die doen dat gewoon hun hele leven. En die denken, nou ja, goed, de buurman doet het ook, iedereen doet het zo'n zo wereldleven. Mee. Wat is er aan jou bijzonder dat jij zegt, ik stop hiermee, ja. ik ga mijn droom doen? Ja, goeie vraag. Ik denk dat het te maken heeft met een soort van, van, van ondernemerschap... Wat, wat in me zit, misschien wel een soort van onrust. Dus, dus door het zelf te gaan doen, dat vond ik sowieso heel erg leuk. Uh, en het andere was dat ik, ik, ik zou nooit heel hard kunnen rennen voor iets wat alleen maar om geld gaat. Mm -hmm. Dus ik. ik, ik Komt ik... dat ook omdat jij altijd geld genoeg gehad hebt in je leven? Dat het voor jou niet zo belangrijk is? Uh, misschien. En misschien ook omdat mij altijd is ingepeperd... het feit dat je, uh, dat je daar wel heel gelukkig mee mag zijn. En, en, en dat, je da dat dat misschien ook wel een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Mm, noblesse oblige. Ja. ja. Toen ben je het gaan doen, hè? Je kwam naar Nederland terug. Je zat op een. In kamerwoning in de Pijp, ik fantasie even met weinig geld. stumperig te wezen. Nou ja, het en is wel zo dat ik al het geld het wat ik uh, verdiend had en gespaard had. Dat heb ik allemaal in een soort van uh, casino uh, met de naam Markt op één kleur gezet. En, uh, en ik heb echt. Uh, in de eerste twee jaar heb ik uh, op een houtje gebeten en zag ik dat spaargeld uh, met de dag uh, kleiner worden. En uh, moest ik het voor die tijd geregeld hebben. En, uh, maar dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat gaf zo'n bevrijdend gevoel... dat je mm -hmm. helemaal kan gaan voor, voor, waar, waar, waar je voor wil gaan. Maar kan je heel kort schetsen hoe je dat gedaan hebt? Je had een soort startkapitaal ja. bij elkaar gespaard, maar dat was ongetwijfeld niet voldoende om dat op te zetten. Dus nee, nee, zeker niet. Je moest investeerders zoeken, nee. ja. businessplannen schrijven. Ja, ja. ja. Nee, ja. Nou, precies dat. Ik had, ik had dus het, het, het, het, het idee, het concept in mijn hoofd... en gedeeltelijk op papier. Het was bijna een fotje papier met mijn, mijn gedachten... En, uh, en dan is het inderdaad goeie uh, goede vraag. Het is bijna niet meer te reproduceren wat ik allemaal heb gedaan... Uh, om hier toe te komen. Dus je moet inderdaad uh, hè, met banken praten... en, en, uh, en uh, met, met, met vastgoedmensen en noem maar op. En was er uit te ik leggen kan... in hoeverre jouw idee in je hoofd... want er was nog niks wat erop leek... hoe, hoe dat uh, afweek van de gemiddelde natuurvoedingwinkel om de hoek... met een uh, soort geitenwolle sokken spruitjeslucht erin... Ja, daar had ik al een heel duidelijk idee over... hoe dat uh, op, een, op een wat aantrekkelijkere manier kon worden, worden neergezet... waardoor een brede groep mensen uh, uh, ja, aangetrokken zouden worden tot, tot zoiets. Mm -hmm. en maar snapte je snapte die banken dat? Ik kan me voorstellen dat ze zeggen... ja meneer, maar er zijn al van die natuurwinkeltjes... en iedereen die ja. dat nou echt wil, die vindt dat wel... en de rest wil dat nee, gewoon je moest, niet. Je moest iedereen overtuigen... En, uh, en eigenlijk zeggen dat de andere partij al mee was, terwijl die nog niet mee was. Want dan, he, dat was een soort van kaartenhuis, natuurlijk in het begin. He, de, en dus je moet constant maar zeggen dat alles onder controle is. Terwijl jouw je... chicken finger ervaring weer goed op de hoek. <laughs> je kon dat heel mooi verbloemen. Uh, ja, nee, maar dat, dat, dat heb je wel nodig. Je, je bent eigenlijk de toekomstige waarheid aan het verkopen. Maar je staat op één dag sta je s ochtends. Uh, uh, ben je met een computerbedrijf aan het praten voor je IT-systeem... daarna sta je naast een, uh, een boer die aardappels aan het rooien is... in de Noordoostpolder Noord en het volgende moment zit je bij een bank. Ja, want, want als ik het kort samenvat... heb jij een, een overdekte verse markt, dat is eigenlijk het idee... Ja. met uh, echt verse dingen. Ja. En Wat dan echt vers is, wil ik je zo nog even vragen. Maar ja. vanuit uh, producenten uit de buurt... dus het zijn, het zijn korte aanvoerlijnen, ja. het is supervers. Ja, Het gaat niet alleen om vers. Het gaat, gaat mij meer om dat het echt eten is. En echte eten dat betekent dat het eigenlijk gewoon gemaakt is zoals het gemaakt hoort te zijn. Dus zonder alle toevoegingen die daar tegenwoordig aan, aan, aan uh, worden, worden bijgevoegd. Mm -hmm. uh, en dat het met respect voor dier, mensen en milieu is gemaakt. En dat het ook nog eens lekker is. En dat lekker is misschien wel de afstand tot hetgeen wat jij net schetste. Dat het vroeger wat meer in de stoffige hoek zat. Ja. En dat het, uh, ja, maar dat, dat kan ook heel, heel lekker zijn. En ook gewoon lekker gepresenteerd worden. Ja, ik heb een groentemoer op de markt die zegt... Uh, winterpeen, wilt u de schoon of de vieze? Ja. En dan, nu weten we zo langs wat de te vieze de lekkere is. Ja, precies. Als je dat doet, ja. maar graag de vieze. <laughs> het is eigenlijk heel raar dat je vies eten bestelt. Wat mag de vieze winterpeen, ja, dat vind ik dat, wel gek. Ja. Die is dan niet gewassen. <laughs> nee, dus dat, dat echt is het criterium, hè? Ja. Hoe, hoe, in hoeverre kan je dat doorvoeren in jouw winkel? Dan, dan zijn er heel veel producten, noem eens wat, die we, we gewend zijn om te eten... Uh, echt lekkere chips, die ja. er? Uh. Nou, er zitten bijvoorbeeld in, in, in, inderdaad, in, in chips zitten, zit, zit een heleboel stoffen uh, toegevoegd. Of het nou kleurstoffen zijn, of het uh, transvetten en dat soort dingen zijn... waar je echt je vraagtekens bij kan zetten. Of je daar heel veel van wil innemen. Mijn antwoord is, is nee, dat wil je niet. En ze hebben wel chips, maar die komen bijvoorbeeld... Uh, nou, de Hoekse chips is misschien een uh, goed voorbeeld. Die komen hier uh, uit ne Nederland. En dat zijn gewoon aardappelboeren... die echt begonnen met een soort van Dr. Snuggles uh, machine... waar dan uh, heerlijke chips uitkwamen. Maar die zijn ook echt heerlijk? Nou, ze smaken weer naar aardappel. Ja, oké, okay, maar je moet je dan, dan weten... op de duur vind je dat dan weer lekker of zo? Want in het begin moeten ze nou, maken naar paprika en vieze toevoegingen. Nou, je moet, het, het, het, het grappige is, je vindt ze lekker als je ze proeft. Misschien dat je ze wat, wat, wat, wat, wat mat van smaak vindt. Maar als je daarna weer zo'n uh, uh, meer industriële chip eet... dan uh, denk je wel van, wat, een, wat is dit voor een... Niet reële smaak explosie, die ik uh, krijg. Ja, ja, ja dus, Schaps, dus, dus, dus als je dat een tijdje eet, dan raak je echt gewend aan weer echt eten. En ja. zo moet het dan ook. Net zo goed als je lang dus vegetarisch is, bent, vind je vlees niet meer lekker. Het is een kwestie van gewenning en dan ga je ja, weer absoluut. Maar zelfs. hoe vaak verkoop jij? Nee, want er zijn heel veel die, uh, duurzaam, lekker, echt snoep bestaat dat. Ja, de, behalve ingekookte Engelse jam. Nee, er, er bestaat wel het een en ander. Maar je bent natuurlijk niet zo volledig en, uh, en uitgebreid als een, als een supermarkt. Maar er, er bestaan zeker producten in die, in die richting. Die... Je zou kunnen zeggen dat voor alles wat er in Aholt en overvloed in de schappen staat, is er bij jou een alternatief te vinden wat duurzaam en echt is. Klopt. Dus dan zou je theoretisch filosoferen kunnen stellen dat als iedereen op die manier gaat eten, dat er uiteindelijk in de voedselketen uh, geen rare toevoegingen meer nodig zijn, is, is dat een model wat denkbaar is als jij doordroomt. Nou, wat we ons moeten beseffen is dat op dit moment het zo is dat, dat... Kijk, wij kiezen ervoor om die producten minder goedkoop te maken. Want die stoffen worden vaak toegevoegd om het goedkoper te maken. Uh, en, uh, in, het want langer houdbaar, langer, precies. Uh, makkelijker vervoerbaar, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En daardoor of, of gewoon dure ingrediënten, de, de ingrediënten eruit halen en substituten ervoor uh, terugbrengen. Erin, ja. Ja, ja, precies, mm -hmm. vet en dat verkoopt goed, een, ja. nou, noem maar op. Uh, en uh, uh, ja, dus, dus, dus he, je kunt wel het alternatief brengen... maar er zullen altijd mensen uh, de boodschap niet willen begrijpen... en toch voor die prijs uh, willen gaan. En ja. dus voor een goedkoper alternatief willen nou, Daar zeg je een belangrijk woord, prijs. Ja. Nou, nou bestudeer ik jouw concept... en dan staat er echt met grote koeienletters op de website ergens... Uh, het idee achter markt is ook dat de lijnen naar de producenten kort zijn. Dus je koopt direct in bij de producenten van het, van het echte eten zonder dat er inkooporganisaties tussen zitten... dan denk ik als, als naïeve consument... yes, heel goed. En toch zijn jullie bijna twee keer zo duur... als de goedkope supermarkt, dan de goedkope supermarkt. Nou, dat klopt niet. Uh, dus dat, dat, dat wou ik wel even tegenspreken. Maar mm -hmm. kijk, het, het, zit hem ook, het zit hem niet in... Uh, dat je het heel, van heel dichtbij haalt. Het zit hem in de kostprijs van het produceren van een product. En ja. daarvan zeggen wij, we willen wel het product zoals het hoort te zijn. Mm -hmm. En dat willen we minder goedkoop maken. Daarna willen we het zo efficiënt mogelijk in de winkel uh, krijgen... zodat uh, consumenten en klanten niet voor, voor inefficiënties hoeven te betalen. Maar nee, je, je krijgt dus gewoon product zoals het hoort te zijn. Jullie doen echt je best om het zo goedkoop mogelijk in die schappen te leggen? we doen alles proberen zo goedkoop mogelijk. Maar, dat maar het, het is nog steeds goedkoop. bijna voor de gewone achterloze winkelaar peperduur. Nou het grappige is dat we, ik heb net de laatste, de, de, de benchmarks gezien ten opzichte van de concurrent. Is Aha. dat wij eigenlijk in alle belangrijke productgroepen in dezelfde prijs zitten als Albert Heijn en Soms zelfs in, in groente goedkoper zijn, omdat we dus betrekken van de boer in de buurt. Waar zijn we ja. dan duurder in? Want jullie zijn duurder, ervaart de ja, continent. Zijn, ja, Waar, hoe komt dat? Wij zijn duurder bijvoorbeeld in, in iets als brood. Wij maken elke dag vers brood. Dat doen we in de winkel. Echt, echt bakken, dus ja. de bakkers beginnen om vier uur s'nachts, vier uur s ochtends. En die, uh, he, zonder enige toevoegingen maken we daar een, een, een brood op basis van uh, zuurdesem. Ja, en dat is gewoon duurder. Maar niet dan, duurder dan een zuurdezembakker, denk ik. Nee, dat weer niet. En ook ja. niet duurder dan het duurste brood van, van, van de concurrent. Nee. He, dus, dus, uh, maar we hebben niet het, het, het knip wit... wat uh, op een hele fabrieksmatige manier met broodverbeteraars enzovoort wordt gemaakt. Want dat is inderdaad goedkoper. Ja. Maar dan ben je niet meer appels met appels aan het vergelijken. Dus het is ook een kwestie van beeldvorming. Absoluut. Dus als ik dan kijk naar het winkelconcept, voor de luisteraars, het zijn hele kale winkels. Met hele basic schappen. Heel puur, je kan ook zeggen kil en, en, en ongemakkelijk als je het niet ja. gewend bent, heel hip. Ja. Dus het, het straalt ook een soort exclusiviteit uit, waardoor mensen misschien die binnenkomen in jouw winkel denken, nou het zou wel duur zijn. Ja, klopt. Ja, maar dat, dat is ook echt. Uh, dat is wel grappig dat je dat zegt. En dat is ook echt gewoon een resultante van die eerste twee jaar werken en dan komt er op een gegeven moment rotter een winkel uit. Ik mm -hmm. moet je letterlijk zeggen dat de dag voordat de winkel opging dat ik daar nog best wel van schrok. Dat ik dacht, wat het geworden was, ja, bedoel je? Ja. ja wat, wat, dat weet dat was, je dat nog dat die indrukje ja, stond daar? Je keek ja, en heb je enorm. Gedacht, wat heb ik nou gedaan? Ja, ja, echt. Ik heb twee jaar lang heb ik heb ik nou ja gewoon dag en nacht gewerkt om dat te realiseren. Menig droom gehad over hoe die winkel eruit moest zien terwijl ik nog niet eens een pand had of echt nog geen schap had uitgekozen. En dan in één keer gebeurt het dan. En dan staat het daar. Dan denk je van wat heb ik nou gedaan? Ja, maar en wat vond je er niet goed aan bijvoorbeeld? Nee, maar ook, ook een positieve zin, hè? Wat heb ik nou het is, het is gelukt, het gaat uh, open. Het ja, lijkt me ja, fantastisch. Ja, was, was een echt. Een, en zeker op het moment dat dan die hele winkel volstroomt, zonder dat je daar echt nog uh, uh, heel veel marketingactiviteit mm -hmm. uh, omheen heen hebt gedaan. Maar uh, je dacht ook? Ik dacht ook, uh, ja, ik, ik ben het niet helemaal eens met een aantal keuzes die gemaakt zijn in, in hoe de winkel eruit ziet. En dus de tweede winkel die we hebben gemaakt. Uh, is alweer een stuk uitgekleder. Dat is een oude garage waar we in zitten. En daar mm -hmm. hebben we eigenlijk die muren gewoon gelaten zoals ze uh, zouden moeten zijn. Of uh, zoals ze waren. Mm -hmm. En daar hebben we gewoon een, een hygiënecoating alleen overheen gedaan. Maar dat is dus eigenlijk nog hipper. Ja, ik weet niet waarom is dat hipper. Ja, omdat het, dat het niet lijkt op wat een gewone supermarkt is. Ja, uh, ik vind gewoon dat, dat producten, echte producten... ook in een soort van echte omgeving... horen. Echte hoog, de... garage moeten staan. Nee, een <laughs> echte garage met olie. Nee, daar is nee. over nagedacht. Dus dat, ja. denk je, dat, is, nee, dat is een ja, soort oh, maar... spanning zit erop op, op het beeld... waardoor je misschien beter naar de echte producten gaat kijken. Dus, de, de, jij denkt over alles, nou dus daar ook over. Nou, wat ik vind is dat, dat, dat de, de omgeving waarin, waarin deze producten verkocht worden... Uh, een soort van een geloofwaardige omgeving moet zijn. En ja, daar zit iets van ruwheid uh, in. Mm -hmm. En zo hebben we daarvoor gekozen. Maar misschien dat ik, de, dat, dat, dat, uh, ja, dat ik daar misschien wel mis in zit. Of uh, dat het inderdaad te hip wordt. Ja. Maar, uh, maar ik, ik heb wel het idee dat mensen langzaam uh, beginnen door te krijgen. Want dat zien we ook terug. We zien dat er steeds meer klanten komen die ook meer gaan besteden. Uh, dat, dat, dat ze het steeds meer gaan omarmen. Dat we steeds relevanter voor, ja. voor mensen worden. Ja. Dus dat ze wel over die... Mensen blij met, met jullie. Merk je dat het gaat ja. goed? Je hebt nu drie winkels, ja. heb ik Begrepen het, de omzet stijgt, ja? Dan moet je oude werkgever toch enigszins verontrustend contact hebben opgenomen. Van uh, weer dat ben je aan het doen. Uh, de firma A.O., heb je, heb je reactie van ze? Nou ja, ik bedoel, ja, ik heb, ik heb al reactie van ze, ja? Ja, en, uh, Wat vinden ze uh, maar. Ik, ik, ik krijg reactie van, van, van, van meerdere spelers in de markt, om het zo te zeggen, dan met een K ja. uh, ja, wat vinden ze? Ze zijn maar altijd nieuwsgierig hoe dat nou allemaal precies in elkaar steekt. Wees het ook al zo van, nou kan je niet een uh, dependance van Laplace worden of zo? Mark Laplace, nou, klaar? Of uh, nou, zijn over er al overnameplannen? Wordt, of... Over alles wordt, wordt, uh, uh, of, uh, hè, worden gesprekken aangeknoopt, maar uh, wij uh, houden die af. Ja, nou is dat, nou dat, die... Daar zijn we helemaal niet uh, voor. Nou, nou is die net vorige week overleden, maar heb je voor het, toen hij er nog was van, van meneer Albert Heijn nog iets gehoord? Uh, niet, niet hierover. Ik heb hem wel gesproken. Uh, uh, ja, Dat was voor het laatst in 2000, 2001, uh, geloof ik. Mm -hmm. uh, maar ik heb, hem, uh, nee, ik heb hem hier niet meer over gesproken. Wel zijn vrouw heb ik hem hier nog over gesproken. En? Nou, die vond het een heel, uh, heel leuk concept. En die is toch me... een beetje trots op je. Ik, uh, ik weet het niet, maar. Uh... Toch, toch thuis ook op een borstwak. Dat is bij ons geleerd leuk. Hè? <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Hey, jij zei net, ik, ik fietste in Manhattan uh, overslaan met een laptop op mijn rug en uh, muziek in mijn oor. Ja, en uh, één, één zo'n nummer heb je meegenomen. Ja. En dat is Jimi Hendrix. Ja, ik dacht voor dit uur misschien om de mensen een beetje bij de les te houden wakker te houden. En dat is Crosstown Traffic. En dat, uh, dat, uh, dat gaat ook over het Crosstown Traffic in New York wat altijd vaststaat. In het kader van uh, bent u uh, nog een beetje wakker. In het kader van bent u nog een beetje wakker. Hendrix. Drossend door New York. Ik praat met Viren Bolle van Markt met een Q. De, ik noem het maar gewoon een overdekte versmarkt. Vind ik zo'n mooi woord. Nou, hartstikke goed. Heerlijk. <laughs> nou, nou hadden we net over drie zaken in, in de recordtijd eigenlijk geopend. In een, in een niche-markt die groter blijkt te kunnen. Dan moet je echt zo langzamerhand al een omzet van miljoenen hebben. Ja, dat klopt. En daar moet, moet ook wat verdiend worden, denk ik toch? Ja, dat wordt in de winkels in ieder geval uh, verdiend. Um, maar we hebben ook echt wel redelijk wat mensen nodig... om het elke dag mogelijk te maken, buiten de winkels. Mm -hmm. Dus het, het, het sommetje rekent nog niet helemaal rond. Maar we zijn er wel heel bijna. Dus ja, nou, de, dat, de, dat is, mooi. Je begint ook een beetje te stralen terwijl je ja. dat zegt. Dat vind <laughs> ik ook, begrijp ik ook als goede ondernemer. Heb je nagedacht over wat de, de, de volgende schil om dat imperium wordt? Je kunt meer zaken openen natuurlijk mm -hmm. om, om heel Nederland aan het goede voer te krijgen. Net zo goed als Jimmy ja. Oliver in Engeland alle ja. schoolkinderen goed heeft laten eten. Ja. Maar daar hoort een verdienmodel bij waarvan je op een gegeven moment zou kunnen denken... Uh, hoort winst maken wel bij een winkel die echt gaat ja. over echt en eerlijk? Ja, daar denken we zeker over na. Dus kijk, het is nu zo dat als er winst gemaakt zou worden... dat we die gebruiken om weer nieuwe winkels te openen. We hebben als missie om echt eten toegankelijk te maken. Nou ja, je kan dat moeilijk zeggen... als je alleen maar bij een winkel op de hoek blijft. Dus je wil ook meer winkels, je wil naar de mensen toe... Mm -hmm. We weten dat in Nederland, uh, zeker in een stad als Amsterdam... Uh, gaan mensen niet verder dan 200 meter om hun boodschappen te doen. Uh, dus je wil naar de mensen toe. Dus voorlopig is het zo dat alle, al het geld dat te verdienen... dat daar ook weer nieuwe marktvestigingen voor worden geopend. Ja. En heb je, heb je uh, een idee wanneer dat dan goed is? Dat er in elke stad om de 200 meter een markt nee, zit? Nee, nee, absoluut. Zo, zo, zo zie ik dat niet. Maar in ieder geval wel dat het voor, voor breder publiek toegankelijk wordt. Waar dat precies ligt, dat, dat weten we niet. Maar, uh, maar we denken ook wel na dat als daar uiteindelijk geld uh, uh, nodig is of verdiend wordt... dat we daar ook onze klanten uiteindelijk bij gaan betrekken. Dus dat omdat, omdat je... Als, als winkel en, en dus eigenlijk als inkooporganisatie groter wordt... Ja. kunnen langzaam die prijzen ook naar beneden. Dat klopt, en dat de prijzen naar beneden... maar dat je misschien ook als klant mee kan doen... en misschien wel uh, een, een, zeg maar een, een deel-eigenaar kan worden van het, van het gil. Dus als je het hebt over teruggeven... Maar nu zit je toch echt wel heel dicht bij de Albert Heijn-origine... de premie van de maatclub... over zo'n koelkast met nee, zegeltjes nee, en nee, zo. Nee, dat dat nee, allemaal niet. Nee, nee, daar denken we heel anders over. Ja. Ja. Ik wil even naar het hele verhaal... He. Want Jij verkoopt uh, smerig eten in New York. Dan ga je een beetje van jezelf uh, walgen, mag ik het zo noemen. En je denkt, ik ga dit doen. Wil. En, je, en ja, je doet dat echt met vaart en verven in iets nieuws... waarvan ik denk, nou, wat fantastisch dat dat lukt... Maar het is ongeveer het meest misbruikte woord van de afgelopen drie jaar. En duurzaam. Iedereen ja. is cradle to cradle. Ja. Terwijl in Nederland denk ik wel eens... er komen nog nieuwe kolencentrales bij. Op sommige stukken snelweg mogen we ineens weer 130. Ja. Dus af en toe gaan we ook weer achteruit. Waarom is het zo moeilijk om in dat groene gevoel... iets te doen wat wel slaagt? Wat jij doet. Prijs. Dat, dat, dat, dat is het moeilijke denk ik nog steeds. He? Dus we, we willen het allemaal. Maar we kunnen het pas realiseren als de... Eindgebruiker, de consument, bereid is een prijs te betalen. Dat geldt ook dat geldt niet alleen voor eten. Stel voor, je gaat een, een, een duurzame auto maken. Dan moet ook de consument bereid zijn de prijs te betalen. En aan de andere kant, degene die hem aanbiedt moeten ervoor zorgen dat die auto dezelfde functionaliteit heeft als de auto die we gewend zijn. Mm -hmm. En We kunnen niet een auto verkopen die 20 km per uur maximaal rijdt... en die, waarvan de warming het niet doet. Met een bereik van 5 meter. Ja, en ja, die dan ja. ook nog eens heel duur is, want dan komen we niet tot duurzaamheid. Dus nee. het is een verantwoordelijkheid van zowel degene die het uiteindelijk af gaat nemen... als degene die het aanbiedt. Maar Hoe komt het dat het jou met markt relatief makkelijk gelukt is... Terwijl die, die voedselmarkt, dat is ook een volstrekt overspannen markt. Iedereen moet knokken om in de schappen van een, van een supermarkt te komen. Dus op elk prijsniveau is er wel iets te krijgen. Ook in de, in de, in de eerlijke voedselwaren als je goed zoekt. En toch lukt dat. Terwijl, noem eens iets bij, bij benzine. We blijven de benzine maar sponsoren. Met overheidsgeld en de windenergie krijgt die, krijgt die subsidie eigenlijk niet ja. meer. Dus daar zit heel veel ongelijkheid in. Ja. Nou, kijk, het, het, het lukt ons omdat de supermarkten met elkaar... in zo'n enorme prijsspiraal en oorlog en destructieve spiraal zijn beland... dat, dat er gewoon automatisch ruimte ontstaat en die, die zijn we aan het invullen. Maar daarin letten wij dus ook heel goed op dat we het toegankelijk voor mensen maken... en dat we dus een goed substituut zijn voor hetgene wat ze gewend zijn. Dus dat we... He, een biologische kip is duurder dan een normale kip... maar je kan niet uh, overal een enorme premie uh, voor... Uh, nee, je vraagt het niet, nee. maar de, he, dus de, de klant is niet bereid overal een premie voor te betalen. Je maar zult dat... dus in lijn moeten zijn. Ja, maar dat is wel een helder verhaal. dat We hebben ongeveer de goedkoopste boodschappen van Europa... of van, ja. van hele grote stukken van de wereld. En dat gaf jou de mogelijkheid om daar net boven te gaan zitten... met een heel vernieuwend product. Nou, er zijn in Nederland eh, ontzettend veel hele goede biologische producenten... die heel efficiënt kunnen werken, maar wel biologisch. Ja. Eh, bijvoorbeeld in, in, in, in, in broccoli of platsla of noem maar op. Dan heb je net de enige groente waar ik een spuugrekel aan heb, nou, maar ja. vooruit. Maar ja, voor goede prijs. En er zijn ook nog Dat, dat is ook ik, zo, dan kook ik <laughs> het gewoon wat langer en dan lijkt het weer spinazie. <laughs> Je noemde net toevallig auto's. Denk jij, omdat je in die duurzaamheidswereld zit... maar ook als ondernemer geld wil verdienen... of in ieder geval wil zorgen dat het geen geld kost... Mm -hmm. denk jij na over auto's, kleding, energie... over wat er met die markten zou moeten gaan gebeuren? Nou ja, in ieder geval uh, in, in zoverre dat, dat ik het me soms wel teleurstelt... Uh, dat, dat die ontwikkeling uh, niet, niet snel genoeg mm -hmm. gaat. En uh, ik geloof dat volgend jaar pas, of, of misschien wel dit jaar pas... echt het jaar wordt dat we echt... Uh, met, met, met, met goede auto's op de markt gaan komen die inderdaad... Uh... Wat is dan een goede auto? Want ik denk dan weer, elektrische auto's die moet je thuis nee. opladen... met de energie die s'nachts bijgestookt wordt in coronacentrales. Is, ja. is dat duurzaam? Ja. Ja, dat zijn inderdaad hele goede, goede vraagstukken. Um, ik, ik geloof wel dat dat, dat, dat dat goed is doorgerekend. Dus dat het uiteindelijk weer duurzamer, zo minder CO2 uitstoot. Maar ik ben het ook met je eens dat dat begrip duurzaamheid gewoon ontzettend breed en ruim is. Wij praten er zelf eigenlijk bijna nooit over. Want we praten over echt eten. Mm -hmm. Dat zul je, kun je allemaal aan dezelfde kapstok hangen. Maar we willen juist veel meer focus hebben om ook meer. Hè, om duidelijker te zijn naar klanten klant of naar, maar dat, naar mensen. Dat lukt doet. ook heel goed. En de, dezelfde spiraal naar beneden zie je nu eigenlijk in de auto-industrie. Er worden weer veel auto's verkocht, maar allemaal heel goedkope. Dan zou je zeggen, precies op dezelfde manier als bij jou in de voedselmarkt... Ja. zou er een, een laag ontstaan voor een misschien wat duurdere auto... die wel goed is. Ja, zou dat kunnen? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat er een gigantische vraag naar is. Ik denk dus dat de latente vraag naar een goed duurzaam product ontzettend groot is. Maar het moet wel aangeboden worden. Mm -hmm. Dus het, het zou een hele goede of een mooie of ik weet niet wat auto kunnen zijn... die wel duurzaam is. En dan denken in één keer mensen, oh ja, maar die wil ik dus hebben. En die vraag die zit dus onderhuids. Nou, ja, je, ik zou nee. dat meteen voor in de mar zijn. En ik ook. Voor goede kleren. Ook dat ik niet helemaal weet waarheen moet. Precies. Geen Daarom. kinderarbeid. Daarom. Geen smeergeverven. Allemaal goede spullen. Daarom. Dus die vraag die is er wel. Alleen die, is niet, die lijkt niet actief. Maar hoe komt het dan dat jij vanuit New York of all places, misschien omdat je dan ver weg zit... en dan helderder naar Nederland kijkt of zo, dat ziet voor de voedselmarkt. Waarom zien autoproducenten dat niet, kledingproducenten? Ieder, ik denk dat er veel mensen het zien, maar je moet het, het lef hebben om het te doen. Je, het? je moet het gewoon doen. Spreek je jonge ondernemers die zoeken? Geef ze een tip nu, ze luisteren. Nee, nou, ik, bedoel, ik spreek inderdaad jonge ondernemers. En ik zie ook dat er echt wel veel gebeurt. Ik zie echt wel dingen, dingen ontstaan. En, en, en ik denk ook echt dat, dat de generatie van jonge ondernemers is... de, de generatie is die dat echt gaat, gaat, gaat voortduwen. Het is jouw generatie een beetje, of nog jonger zelfs? Nou, Of nog jonger, ik ken ze, ken ze ook nog jonger. En, en, uh, uh, maar, maar, maar ook uh, ja, mijn leeftijd inderdaad. Kan je stiekem een paar dingen noemen die jij nu al bespeurt... die wij over twee of drie? jaar pas gaan merken? Dat je zegt, nou ze zijn nou zoiets moois aan het doen. Uh, ja, ja ik kom van alles tegen. Ik kom in, in, uh, inderdaad in, uh, in schone, schone kleren. was ook een van de Amsterdammers van het jaar. Iemand die uh, bezig is om, om de schone kleren te promoten. Uh, maar nou zie je ook dat uh, nou ketens als American Apparel en dat soort dingen... die zijn met dat soort dingen bezig. Maar zo zijn er in Nederland... nu ook allemaal initiatieven aan het ontstaan in die industrie. Waarbij ze gaan kijken, ja... Het, is wel, uh, het zijn goede kleren, Het is met, met biologisch katoen en dat soort dingen. Maar het ziet er ook nog goed uit. En mensen zouden het ook nog wel eens willen gaan dragen. En dan wordt het ineens weer cool. En dan wordt het in ik juist weer... Hè, precies, en daarom zeg ik ook... Als zolang bedrijven dit zien als een kostenpost... want het is natuurlijk duurder om te produceren... dan wordt het heel lastig. Maar je moet het zien als iets juist unieks... om je te onderscheiden van je concurrent. Mm -hmm. Degenen die dat goed gaan doen... die gaan de komende jaren ontzettend succesvol zijn... Droom je daarover door? Ten eerste in jouw eigen markt, van, van hoeveel vestigingen moet je hebben over tien jaar? Heb je, daar, heb je al een plan dat je zegt, zo, zo is het groeimodel? Ja, je hebt een plan over waar dat uiteindelijk heen zou kunnen gaan. Maar je bent er gewoon eigenlijk niet mee bezig. Omdat ja, de waan de van de dag uh, houdt je veel meer bezig met wat je vandaag moet doen. Tuurlijk, en, uh, maar dat doe je nu al, dat gaat goed. Dus dan heb ja. je stiekem al in een vierde en een vijfde winkel. Precies, denk ik. ja, zo. Ja, nou, voor ja, heel concreet 50 gelijk. Eh, nou, dat is nog iets ambitieus. <laughs> maar, nee, maar, maar heel concreet, we hebben ook alweer een nieuw huur, huurcontract getekend. En we hebben, zijn in onderhandeling. En we, we, dus we zijn echt van het groeien. En ik weet niet. In de buurt van Zutphen zit ook goed. Is, is dat dus, zo? Ja, dan is moet het je zo? maar zo heel veel lege panden ook en zo. Echt. <laughs> heel goed. En, en Is er ook een risico dat het, dat het helemaal omslaat? Dat mensen over drie jaar zeggen, weet je, ik ben er niet meer mee bezig. Het, uh, ik ga gewoon weer naar mijn oude Albert Heijntje, het is goed. Nou, je moet, je moet de trend altijd uh, vooruit blijven. Je moet eigenlijk blijven vernieuwen. Dus dat is iets wat je, waar je heel goed voor moet waken. Ik geloof er ook niet in dat je in één keer heel groot moet worden. Want ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat, dan kun je dat kwalitatief niet, niet goed doen. He, dus je, dus je, je moet zorgvuldig die stappen nemen. Maar het gaat mij er meer om dat er, dat er uh, 2010 net weer, weer berekend, net zo heet als, als 95 en, en, en 83, de laatste twintig jaar, warming uh, opwarming van de aarde gaat keihard door. Mm -hmm. Dus je, je zou langzamerhand hopen dat onder andere door initiatieven als die van jou, de, de norm goed voedsel wordt, mm -hmm. dat, dat dat normaal wordt, dat er goede auto's normaal worden, dat heel veel andere dingen normaal worden, ja. om met elkaar die planeet te ja. gaan rennen. Ja, dat klopt. Maar... Is dat iets waar jij over droomt, die, die grootheid? Nou, nou absoluut, absoluut wel. Maar dat wil niet zeggen dat, dat alles wat we doen eh, nu eh, zeg maar in lijn is met het redden van de planeet. Wat, wat wel leuk is om, om, om te zien, is dat bijvoorbeeld je hebt ook banken die alleen maar groen financieren. Eh, eh, daarmee zie je dat, dat het katalysators zijn om mensen tot, tot groene dingen te krijgen. Dus als je nu een gebouw wil bouwen dan kun je van die banken financiering krijgen op het moment dat je hem groen bouwt. Dus die, die dwarsverbindingen slaan jullie? Ja, en we, dus wij, praat, wij willen ook met, alleen maar met die banken werken. En, en, en, maar, en zo zijn er dus de hele tijd... Je krijgt inderdaad een soort van, van, van platform van mensen die graag met elkaar werken. Ja. Degene die de groene auto's regelt, die uh, is dan met ons te praten. Wij hebben nu ons uh, vervoer naar de winkels is elektrisch. Kijk, eh, maar dan dat... groeit het dus langzamerhand toch groter en groter. Precies. Precies. Heb, heb jij een punt voor jezelf in je hoofd? Ben jij bij je enige eigenaar? Of zijn er... Nee, er zijn meer, meerdere Maar jij ja, bent je uit, uitvoerende directeur die, dat, uh, die ja. daar in zijn eentje de scepter zwaait? Dat ben jij? Nee, ja. Uh -huh. Uh -huh. Ik doe dat met een heleboel mensen. Maar, uh, wel, maar ja. jij staat er dan toch weer stiekem op eenzame hoogte boven. Hoe, hoe, hoe groot kan het zijn dat jij over je eigen concern nog bij alles kan zeggen... ja, dat is echt en dat is eerlijk? Ik denk dat het, het gaat niet om wat ik zeg, het gaat om wat de mensen die bij ons werken voelen. Mm -hmm. en, uh, en doordat je dat uh, als een, uh, nou, ik, ik noem het maar een bedrijfscultuur neerzet, trek je ook de mensen aan die zich daarmee verbonden voelen. Dus uh, wat wij zien is dat tot, tot, tot in de winkel uh, of op kantoor of in, in de logistiek, dat je dus overal mensen ziet die dat heel leuk vinden en die daar graag aan bijdragen. En dat maakt dus dat je ook een veel vriendelijkere sfeer krijgt in de winkels, naar klanten toe... omdat je met z'n allen met iets ontzettend moois bezig bent. Je vertelt er ook bij, met een soort glans in je ogen... dat voelt ook zo. We komen een beetje aan het eind van ons gesprek. Ik vond het heel essentieel wat jij zei over dat boek in New York... wat je las, Fast Food Nation, van... Eric Schlosser. Eric Slosser met Ja, A... Ik denk dat heel veel mensen die misschien nu geïnspireerd raken door jou... in hun eigen deelmarkt misschien eerst dat boek moeten lezen... om datzelfde zetje te krijgen wat jij kreeg. Ja, nou, dat is, is absoluut een, een, een aanrader. Het is een hartstikke leuk en makkelijk en goed geschreven. En het geeft je ja, heel veel inzage in hoe dingen werken. En uh, misschien... Uh, uh, krijg je dan inspiratie hoe het, hoe het anders kan? Ja. Kijk, stel je voor dat de markt nu uh, vanaf nu heel goed gaat. Hè? Dus mm -hmm. dat daar eigenlijk geen omkijker meer naar is. Dat, dat wordt een soort module die jij uit handen kan geven. Elke stad kan naar jou bellen als franchiser van welke uh, markt, welke markt. Mm het -hmm. gaat allemaal goed. Welk, welk, de, welk deelgebied komt er als eerste bij? Ik ga we storten op. Nou, we kijken eerst naar de grootste stedelijke gebieden uh, in, de, in de Randstad. Dat is dat eerst. En dat heeft ook mee te maken dat. Je kunt niet nu een winkel in Maastricht openen... omdat we dat gewoon niet uh, logistiek aan kunnen. Dus we langzaam uh, groeien dat uit vanuit waar we begonnen zijn. Dat is de buurt van Amsterdam. Ja. Nou, Ik, ik, ik ga je heel veel succes wensen. Dankjewel, Quirijn Bolle. Laten we hopen dat eerlijk en echt eten... langzaam de norm wordt in Nederland. En verder buiten ook. En dat dat dan mee gaat helpen, wat ik heel belangrijk vind... aan een wereld die een balans is. Um, de komende uur wil ik graag met u praten thuis over, over voedsel. Want dat hebben we natuurlijk een uur gedaan. Maar de emotie die aan voedsel zit. Veel mensen eten om zichzelf te troosten. Je kunt met eten verleiden en nog veel meer van die dingen. Ik wil van u uw mooiste verhaal horen over voedsel. Dat mag van alles zijn. Eh, eh, wordt u opgewonden over voedsel? Bent u wel eens gestikt in een souvlaki? Rijdt u kilometers om voor een bepaalde bloedworst? Of, of heeft u eens een, een, een sportboek gevonden in een blik ertessoep? Het kan allemaal. Belt u ons 0800-1121, dat is gratis. Of mailt u naar casaluna.ncv.nl. We zitten nu al klaar voor uw telefoontje. En dan praten we zo een heel uur. Jurijn, tot slot, wat eet jij nou? Wat volstrekt onverantwoord en heel erg niet echt en niet eerlijk is? Ja, de, de, de, niet om, om, om heel schijnheilig te zijn, maar eigenlijk, eigenlijk bijna niks meer. Om, uh, en, maar ik wil niet zeggen dat ik dat nooit gedaan heb. Dat heb ik nee, zeker gedaan. Net, net afgelopen maar, week, want ik heb net een handje tijgernootjes gehad. Heel vies, maar wel lekker. Nee, helemaal niets. Echt niet meer. Nee, nee, echt niet. Je ben bent er, eraf. Ik ben eraf, eindelijk. Je laatste frikandel, wanneer? Uh, ik heb er ooit één keer een hap van genomen toen ik zeven was. Nooit meer gedaan. Je bent echt een heilige. Nee, nee, echt niet. Want ik heb ook alle, alle vieze hamburgers en dingen gegeten. Dus uh, absoluut. Dan tot slot gewoon je slechtste eigenschap dan maar. Jeetje. Dat ik, dat, dat ik te hard werk. Dat vind ik wel mooi. <laughs> voor, voor, de hele, voor de hele wereld. <laughs> ja. Dank je wel. Oké, okay, dank je. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Ik moet er gewoon aan wennen. Waar? Nou, ik, ik zit, dat we nu niet meer vastzitten met zo'n krulsloer. Dat je rond kunt lopen. Ja, ik, kijk, ik kan nog gewoon hierheen en hierheen en hierheen en hierheen en hierheen en Ik kan gewoon hierheen. Dat is zo gek. En ik heb wel mijn koptelefoon op. Want je hoort wel alles. Ik hoor alles. Ik kan gewoon helemaal hier naartoe. Kijkje, mag jou iets vragen? Kun jij misschien voor mij ook zo'n draadloze koptelefoon kopen? Want ik zit. Ik moet allemaal hier blijven zitten. Terwijl Peer vrolijk aan het rondlopen is door de studio. Alles hoort en niet eens meer. Dus je kan hem ook ophouden naar het toilet. Ja, nu. Probeer eens dan. Nee, ik ga eerst. Uh... Radio Berge. Nou, uh... Eerst bedrijfsnieuws. Het radiostation voor Berg Eijk. Ja, eh, uh, zijn we al in de uitzending? Ja, goedendag dames en heren. Radio Berg Toon Sporenberg met Peer van Heersel. En we beginnen met bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws. Even een, uh, een bericht in het, in het kader van het bedrijfsnieuws. Dit is van makelaardij Hennie Kunnen. Nou, u heeft het allemaal een beetje ook kunnen volgen op Radio Bergrijk. Met de huizenprijzen gaat het niet zo goed in Bergrijk. Vandaar dat Henny Kunnen nu met een opmerkelijke aanbieding komt. En dat is dat bij aankoop van twee huizen in Bergrijk krijg je één huis cadeau. Dat is een mooie actie. Dus als u op zoek bent naar huizen in Bergrijk nou, bij Henny Kunnen. Ja. Overigens heeft de makelaardij ook een... een, een hoe dat, Moet je zeggen? Een, een, een overeenkomst met de supermarkt uh, gedaan, dat je bij aanschaf binnen een maand... van meer dan 400 euro aan boodschappen ook een huis krijgt. Ach ja, ach ja dat was natuurlijk die oude actie. Die liep al een ja. tijdje. En dat is Zegelsparen voor huizen. Dat is, wel een goed, nou, dat is wel een groot succes, ja. Maar de leegstand is nog steeds uh, 40 procent. Dus uh, ja, blijf boodschappen doen. En als u een huis koopt, dan krijgt u er eentje bij. Dames en heren, we hebben uh, gasten in de studio en dat is uh, niet voor niks. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Bergreik die kennen het. Uh, hoeveel cursussen rouwverwerking en weet ik wat ze ook volgen. Ze zitten toch uiteindelijk alleen maar helemaal alleen thuis. Een beetje uit de neus te vreten en, en uh, langzaam te verpieteren en uh, goedkope sherry weg te klokken. En uh, eigenlijk geen levensvervulling meer hebben. U kent ze wel, die types. Maar dat het ook anders kan. Uh, dat blijkt uit onze twee uh, studiogasten. Dat zijn twee dames. Misschien kunt u zichzelf even voorstellen aan de luisteraars. Ja, ik ben Helena Leuten. Ja. En ik ben Wiep de de Vries. Ja. Nou, uh, u bent allebei uh, uw man verloren. Ja. ja. Die uh, zijn omgekomen. Op uh, al of niet natuurlijke wijze. Ja. En uh, toen uh, had u natuurlijk een periode van... Uh, tja, wat moet ik nou? En uh, ja, uh, zit ik maar alleen. Ja, ja. En ja. Toen, ja. Toen bent u elkaar, uh, u kende elkaar al. Ja. Toen ja. hebben u een, een, ja. een, een, eigenlijk een, een, een raar soort besluit genomen. Ja. U bent samen gaan wonen. Ja, ja. ja. Nou, ja dat is heb... een ontzettend goed idee. Ja. Huh? Diep. ja. maar de buurt reageerde natuurlijk in eerste instantie agressief. Omdat aggressief. ze natuurlijk toch da dachten dat u zeg maar uh, homoseksuele uh, bedoelingen daarbij oh, had. Oh, dat vies idee. Nou, dat zit ja. ik helemaal is niet is op een, te wachten. Is ook een heel erg smerig vies idee. Ja. Maar dat was ook inderdaad niet de achtergrond van het samenwonen. Nee, nee. nee. nee, nee. Het ging nee. al heel lang. Ja. En uh, we hadden allebei een vrij groot huis. En we hadden het zo eenzaam. Het was ook zo koud vaak. En ja. toen zei ik, nou, kunnen we niet samen iets doen? En ja. Toen zei ze, waarom niet samenwonen? wonen? Wiep, zo ja, was het toch? Ja, ja. ja, dat is een heiligheid. Ja. En, en nu woont u al uh, 2,5 jaar uh, samen. Ja. ja. ja. En, ja. en uh, zou u zeggen, dat, nou, dit is echt een aanrader voor weduwen oh, en weduwen. zeker, zeker. Nee. Ja. Oh. Wat? Nou, niet Ik... voor iedereen. Juist, wij wel. kunnen het aan. Ja, en... Want het is vreselijk moeilijk om samen te wonen. Nou, als je... Als je elkaar maar we wilt. hebben het gezellig. Ik... Nee, ik vind het enig. Ik vind het enig, ik vind het helemaal ja, niet zo moeilijk. Ja, ik, ik vind het ook leuk. Maar, vind maar, zo moeilijk ik vind het af en toe best wel moeilijk. Wat mij nou interesseert. Ik, ben, de ja. peer van eerst, ik bemoei me er even tegen Jan. Ja, tegen, Want ja. in een normaal huishouden met een man en een vrouw. Heb je toch een duidelijke taakverdeling. Dat de man die, die, die zet de, de kliko's buiten. En ja. die draait nieuwe gloeilampen in. Nou. En, die, ja. en die hangt een kruidenrekje ja. op. En een, een vrouw die kookt. En die wast af en doet de was. Ja. En maakt de bed ja. op. Maar hoe is ja. dat dan als je met twee vrouwen... Ja, dat moet ja, ja. natuurlijk heel moeilijk ja. zijn. Ja, ja, ja, dus ja, we dan kunnen dat zelf niet. Dus er moet nou, zoiepakt. ik kan het wel, hoor. Ik kan het wel, maar ik durf het niet altijd met de elektriciteit. Ik kan best wel iets indraaien of repareren, maar jij vertrouwt het niet. Uh, ja. nou Zij is het bankvoorzitter, want jij denkt, een de vrouw kan dat niet. Nou, dat heb ik nog nooit gezegd, zoon. Maar... Nee, nee, maar ik probeer het wel eens. En dan, en dan, dan, dan ga ik een, een lamp, lamp ergens in draaien... en dan hoor ik jou al geel uit de keuken... en dan denk je dat het hele huis meteen ontploft. N nou, nee. Maar dat is niet erg. Dat laten we dan iemand anders dan doen. laten we om Arie komen. Ja. ja, dat is altijd heel ver. Maar, maar u zei net, uh, uh, niet iedereen is daar geschikt voor. Welke eigenschappen moet je hebben om... Uh, je moet verschrikkelijk verdraagzaam zijn. Ja. En ook wel van elkaar houden, vind ik, hè, ja, ja, toch? Ja, nou, dat is een uh, voorwaarde. Ja, dat is ja. een voorwaarde, vind ja. ik ook. Dus u en je houdt, moet, hè? u houdt van elkaar op een niet, niet ja. uh, nee, nee, vieze manier? Nee, nee, nee, nee maar nee, platonisch, Nee, in het nette. He? In het, in het maar, en, en, en, en bent allebei heel erg ontzettend verdraagzaam. Heel verdraagzaam, zijn. ja. ja. Het, ik, oh. Maar wat moet je dan bijvoorbeeld van elkaar verdragen? Nou, wat? Uh, nou ja, noem maar de, luchten. de luchten. De luchten? De luchten. Mekaars luchten. Ja. Maar daar de, de je van hout. De, ja, ja. De, de, de, de eigen luchten, de, de transpiratie, de winden, de alles. Uh, de ademluchten ja, ja. Uh, uh, ja. en, en de, de eigen zeep en parfum en alles. Ja, Moet je allemaal maar verdragen. Ik verdraag het hoor, ik verdraag het. Ja, hè? Ja. Ja. Heeft dat veel moeite gekost? Ja. ja. Heeft u veel moeite maar... gekost om de luchten van mevrouw naast u... Ja. Te leren verdragen. Ja, maar zeg ja. doorbijten ja. en. Nou, Helena kan, kan vreselijk ruiken. Scherp. Maar dat zeg je nu pas. Dat, dat vind ik gek. Nou, niet... meneer vraagt erom. Waarom zou, ik, waarom zou ik daar niet eerlijk over zeggen? Nee, dat vind ik ook He? heel... Maar, uh, maar, maar, maar dan is even andersom. Maar, maar wat, dat is toch wat heel menselijk. De, wat, en Helena, wat, nou, wat, wat heb jij dan van wiep te verdragen? Jij ruikt van jezelf scherp en stinkt mag nou, je ja, zo a, zeggen. Uh, wiep heeft driftaanvallen. Waar ik heel slecht tegen ben. No, nee, dat valt heel erg. Nee, mee. Nou ben ik eerlijk. Je bent soms vreselijk. Je hebt ook wel eens een leesboek van me doormidden gescheurd. Was ook niet nodig geweest. Nee, een hele is, dikke Ja, Alleen op de wereld. Dat je gevraagd. Alleen op de wereld. Dat ook ook zo omgevraagd. symbolisch. Ja. Maar dat heb je er maar gevraagd. Nee, daar heb ik helemaal hoe, niet om gevraagd. Hoe had, hoe had ze Nee, dat is denk ik uh, symbolisch bedoeld. Dat oh. omvragen. Oh. Neem ik aan haast. Ja. Hè? ja. ja dat kwam ja. dan weer door de, door de scherpe lucht. U dacht, nou, uh, mede. Kijk, je, je verdraagt al die lucht de hele dag. Ja. En dan gebeuren er nog andere dingen. Zoals? Eh, dat nou, dat er een, een deksel niet op een sjempot zit. Dat er een, uh, twee deksels van uh, pindakaas en, uh, en honing uh, uh, verwisseld zijn. Nou, dat is maar een... een, een, een, detail, ja, een, een nou, detail, maar dat is nee, toch of, geen reden is... om een leesboek door binnen te scheuren? Nee, maar dan krijgt u dus in eerste instantie nee, een rood even... waas voor de ogen. Ja. ja Daar heeft zij last van. Het ja. te koken in het hoofd. Ze heeft ook medicijnen, hoor. Kleedjes Ach. die verkeerd om liggen. Oh. Maar ik bedoel, ik vind het zo gek dat je dan je woede op, op een boek... Dat vind ik zo, een boek is zo heilig voor mij. Ja, daarom ja. juist. Een boek is heilig. Ga je niet door midden ja, En ik. het was niet het eerste boek. Wat ze nee, ze heeft er 16, 16 ik uit, met elkaar opgeteld. Ja. Op elkaar en dat op is alleen de, de, de, de, de, de afgelopen maand? De afgelopen maand. Maar dat hoort er allemaal bij. Dat, Met hoort, samenwonen. dat hoort er allemaal bij. Nou, dus. Het is geen en nemen. Ja. Ja. Want wat zijn de enorme voordelen? Je deelt de kosten. Je deelt je kosten. de kosten. Het is ja. veel goedkoper. Veel goedkoper. Veel ja. En je hebt gezelligheid. Je bent niet alleen. Ja. Je, hebt, uh, je deelt alles. Je deelt alles. Ja. Lief en leed. En, en, en de kosten. Ja. Nou. En. Dus, dames en heren, thuis, als u ook de kosten wil delen... Na het overlijden van uw partner dan wel echtgenoot? En het snurkt ook. En dan hoor je door de muren heen. Want u slaat niet in Een de... rare vrouw die snurkt. Ja. Toch raar altijd, raar idee. Wat? Nou, die snurkt. Ik snurk helemaal niet? Nee, je snurkt vredelijk en dat weet je zelf niet. Maar dat zijn ook ik ben verdraagzaam. Tot en met. Ja, dat is natuurlijk een prachtig eigenschap. Mits uh, op juiste het juiste object toe. toegepast is verdraagzaamheid uh, lovenswaardig. Ja. Um, ik ben hier onthust over wie. Die ja. overhartigheid voor jou. Dag, we hebben het verder, hebben het heerlijk met elkaar. Maar er zijn veel nadelen. Maar uh, dat wil ik even vertellen voor de luisteraars. En met die meneer die ja. je vraagt. Oké. Okay. In ieder geval worden de kosten ik, dus gedeeld. Ik hou nu ook weer van alles, hoor. Ja, sorry, ik heb er een laten vliegen. Oh, ik dacht dat... Ja, dat meer... functioneert bij mij niet meer, zo. Nee. Nee. <laughs> Goh, nou, we hebben genoeg. Uh, ja. Uh, dus, je dames en heren, dat is het uh, mooie is om te horen... uit uh, de praktijk van uh, alleenstaanden... die door uh, het leven... Je zei toen dat je een luier had. Ja, alleen zijn komen te staan om de kosten te delen. Betrek samen een huis als u toch verdraagzaam bent en van elkaar op een bepaalde manier houdt. Dat zit hele vieze vlekken. Goed, wij gaan iets heel anders doen. Gezondheidsnieuws. Gezondheidsnieuws. Veel uh, dames hebben het Radio, Radio Berg aangeschreven. Zijn we er al, er al Mag ik eventjes? Ja, die ben kwaad, ik kwalijk. Veel dames hebben uh, Radio Berg -Eik aangeschreven uh, dat ze teleurgesteld zijn dat de rubriek uh, Soa van de week is afgeschaft omdat het uh, ze een uh, enig inzicht verschaft uh, in uh, of ze, en wat voor geslachtsziekten ze hadden. Uh, die rubriek is inderdaad afgeschaft. En nu vragen ze zich af, hoe weet ik dat ik een geslachtsziekte heb? Omdat dat natuurlijk toch vaak voorkomt. Nou, uh, dan vonden ze ook dat in die rubriek... hoe informatief ook de taal erg medisch was. Dus of wij in mensentaal konden uitleggen... wanneer een vrouw uh, kan denken en... Uh, of ze een geslachtsziekte heeft, dat is heel eenvoudig. Als uw partner, dus degene met wie u seks bedrijft... bijvoorbeeld uh, uw man of uw vriend... of uw vader of uw broer of de slager of het schoolhoofd... als die uh, zeg maar, zich oraal in de richting van uw primair geslachtskenmerk uh, begeeft... dat is dus een wel degelijk moeilijke taal, maar ik zeg het liever toch zo... en die figuur zegt vol walging, wat is dat voor een prutkut dan uh, is er mogelijk sprake van geslachtsziekte. In, uh, in dat geval kunt u dus contact opnemen met de GG en GD. De rubriek keert niet terug, maar dit is even een, een handreiking... aan die talloze vrouwen die in paniek uh, ons hebben gebeld... Uh, met de vraag, heb ik nou wel of geen geslachtsziekte? Muziek! prostitutie van de week. Uh, goed, dames en heren, uh, in het kader voor de uh, prostitutie een uh, nieuwe subrubriek, onderdelen, accessoires en reparaties. De eerste advertentie hier is van hoerensloperij Wilco... met Japanse en Koreaanse onderdelen. Die hebben ruilmotoren, versnellingsbakken, cilinderkoppen... voor bijna elk type hoer. Gebruikte motoren, inclusief garantie. Tevens in, inbouw. En tijdens de reparatie eventueel een leenhoer mee naar huis. Radio Mag ik jou iets vragen? Ja. Mag ik jouw draadloze koptelefoon een keertje op? Nee. Waarom niet? Het is mijn koptelefoon. Maar hoor jij ook details? Nee. Nou, dan hou ik gewoon niet met de snoer. Uh, ik, hoor, ik hoor echt alleen de grove, grove lijnen. Ja, ja. Ik hoor een beetje gewoon zo. Een beetje de. Ja. De ruwe strekking van alle dingen, hoor ik. Ja, ik hoor allemaal details. Oh nee, dat heb ik niet. Oh. Nou, Tetje, dan doen we voor mij geen draadlozen. Dan hou ik gewoon niet met de snoer. Want ik vind, Ik ben uh, uh, gek geworden op details. Sinds die oorboter weg is. Ah uh, dames en heren. Excuus voor deze uh, insight. Uh, daar heeft u natuurlijk thuis helemaal niks mee te maken. Dus uh, zit erop. En ik hoop dat u een fijne dag heeft. En ik zeg voor alle zieke bergrijkenaren beterschap. En alle gezonde bergrijkenaren. Kop op. Kop op. Kijk, daar nou hoor ik dan. Dus dat kun je heel zachtjes zeggen: Kop op. Hoor je dat? Nee? Wat, wat deed je dan? Ik zei: Kop op. Ja, zeg ik dan eens. Wat ga je dan zeggen? Voor alle gezonde bergrijkenaren kop op. Nee, je, je, je zit tegenover me, maar je, je zit alleen een beetje te vissenbekken. Nee. Oké. Okay. Wat moet jij zeggen wanneer je het wel hoort wat ik zeg? Ja, oké, okay, goed. Voor alle gezonde bergrijkenaren kop op! Ja, Hoor je dat wel? Ja, dat heel zachtjes oh, ja. in de verte.